7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Van de anderhalf miljoen coronatests die sinds juni beschikbaar zijn... zijn er 1 miljoen niet gebruikt. Dat komt mede doordat lang niet iedereen met klachten zich laat testen. Per dag kunnen 30.000 tests worden afgenomen... maar dat aantal is nooit gehaald. Deskundigen pleiten er daarom voor om het testbeleid te verruimen. Zo zou iedereen die in beeld komt bij het bron- en contactonderzoek... getest kunnen worden. Ook zou er bijvoorbeeld meer in verpleeghuizen kunnen worden getest... De tests kunnen ook bewaard blijven voor als men meer mensen zich melden, bijvoorbeeld in het najaar. Het aantal bevestigde coronabesmettingen in Nederland is met 144 gestegen, blijkt uit het coronadashboard van de overheid. Daar is ook te zien dat de laatste drie dagen het aantal positief geteste personen steeds iets is toegenomen. Er zijn vandaag geen nieuwe sterfgevallen gemeld. Het officiële dodental staat volgens het RIVM op 6136. Op de intensive care liggen momenteel 17 coronapatiënten, één meer dan gisteren. Ook het aantal COVID-19-opnames buiten de IC is met één gestegen, tot 76. In het oosten van Duitsland is een vliegtuigje gecrashed tegen de verkeerstoren van een regionaal vliegveld. Het toestel hangt nu aan de toren. De twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om de 68-jarige piloot en zijn zoon van 46. De man die op het moment van de crash in de verkeerstoren was, bleef ongedeerd. En ook de toren zelf lijkt nauwelijks schade te hebben. In Waalwijk is vanmiddag een gewapende overval gepleegd op het distributiecentrum van Bol.com. Het gaat vermoedelijk om meerdere daders, meldt de politie. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook is niet bekend of de daders iets hebben buitgemaakt. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Het weer vanavond en vannacht, hier en daar wat regen. Minimumtemperatuur temperatuur vannacht een graad of 13. Morgen droog met zonnige periode. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het ritme van ZFM. Dit is van ZFM. Before I knew what was size, I sing you to sleep Do you like my lullaby? La luna let leche Treat your sadness with a smile You can't have what's next Till you hang with it for a while This is house arrest Come but wear your Sunday best This is house arrest La da de -da. lullaby, Lala, nala, let you treat your sadness with a smile. You can have what's next, you can get for a while. This is Goodbye. This won't last forever. Treat your sadness with a smile. We can't have what's next till we hang inside for a while. This is how it is. Tukker. Samen met Corgan, zit je in House Arrest? Ja, dat zei ik al. Zijn we zijn weer terug. Welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort, Heerlijk. Ja, goeie. Zometeen uh. kwart over zeven heb je mijn top vijf in. Beloof weer een mooie te worden, kan ik alvast vertellen. Mm -hmm. Ik ben benieuwd uh, wat jij in petto hebt voor ons. Ja? Dit liedje klinkt als Lionel Richie. Wat zeg je nou? Het ja, lijkt op Lionel Richie. Dit klinkt meer gewoon als een wachtmuziekje ergens of zo. Ja, maar het is wel van Lionel Richie. Ja? Volgens mij wel. Lekker, hè? Nou ja. Nou, ja. ja Oké, okay, anders gaan we daar weer te lang op. Dan. Ja, zo is het. Heb jij nog wat leuks te vertellen? Uh, oh, trouwens, dat oh, kwamen ja. we net oh, tegen. Die uh, Kanye West, we hadden net over Kanye West, hè? Ja, zeker. Die is nu dus bezig met zijn campagneavond, hè? Ja, die is vandaag begonnen, ja. Dat Ach, ja. Ja, hoe dan? ja, hij heeft nu zo'n campagne dingen, is hij nu mee bezig. Nou. Ik denk dat hij ver verkomt, echt waar. Nee, nee, nee. wordt wil... echt niet Mensen geloven. willen andere dingen. Jawel, maar... Ja. ja, joh. Niet kan je best. Alles is allemaal. beter wat, wat, wat we nu hebben, toch? Ja, dat denk ik <laughs> ook, maar, maar ja... Geen mening van mij, maar <laughs> wou je nou nog wat vertellen? Nee, joh. of was dat wat ik wat jij ja, dat, wou... dat is? Eigenlijk wat we, wat we net hebben. ja, ja, precies. Opgezocht hadden, nou ja, we zijn met een over zeven, dus uh, mijn top vijf. We gaan eerst nog even lekker muziekje luisteren. Dit is Het en Heart van uh, Joel Corry en M. Neck. Oh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 But this time I know for sure. I hope I'm not. liepen hier op uh, ZFM met uh, Break My Heart. Ja, kwart over zeven alweer. Ja. Yeah. Tijd vliegt. Tijd, times flies when you Time, have fun. Times flies when you have fun. Hé, hey, yeah, gaan we is, hem doen? Ja, yeah, zeker. Oh, mooi. Nummer vijf. Yes, mijn nummer vijf, dat is uh, Z. En, eh, uh, wat is er? Niks hoor. <laughs> gaan we al praten. <laughs> ik zie ineens een kop uh, <laughs> verschijnen onder mijn beeldschermen vandaan. Nee, eh, uh, kook. <laughs> Zet met Funny. En ja, Zet is natuurlijk wel een bekende artiest. Uit de Sovjet-Unie toen nog. Wat is dat nu, Rusland toch? Weet ik veel. Ik heb ook geen idee. Maar hij heet eigenlijk. Ja, nou komt het. Neem me niet kwalijk als ik het verkeerd uitspreek. Maar Anton Saslavski. Ja, dat klinkt wel goed. Ja, hè? Ja. Uit Saratov. <laughs> Saratoef, ja. Yeah. Saratoef, uit uh, Rusland. Uh, ja, Rusland dus. Ja, geboren 1988. Ja, en uh, sinds, sinds 2002 is hij al actief in het uh, Electro House, kan je wel zeggen. Um, hij heeft uh, verschillende labels uh, waar hij bij heeft gezeten. Bazooka onder andere, uh, uh, Dim Mac Records. Um, ja, en uh, ja... Hij heeft heel veel invloed, uh, vooral progressive house en uh, dubstep doet hij ook trouwens. Mm -hmm. Dus ja, het is een. Uh, ja. Ik kan, kan er niet heel veel over zeggen. Hij is gewoon heel bekend en hij heeft weer een nieuw nummer uitgebracht. En dat is uh, Funny. Nou, ik weet niet of jij het grappig denkt, je? Ik wist wist in mijn panty. Mm. <laughs> funny en Sad, mijn nummer 5 deze week.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 Ja, remix van Kaigo dan wel. Maar anders natuurlijk een uh, bekende plaat van uh, vroeger nog wel. Wat namelijk uh, het origineel is uh, van Tina Turner. En dat is uh, What's uh, Love Got To Do With It. Dit is het origineel wel wat rustiger natuurlijk. Maar ja, ik zou niet Thomas zijn als ik dat uh, natuurlijk wat uh, up-tempo uh, wil hebben. Wil hebben, ja. Ja, op ja, nummer 4 dus. Ah. Wel bekend dit. Ja, ja, natuurlijk. zeker, zeker, zeker. Tina Turner, kom op. Ja. Nee, dat was dus uh, Tina Turner samen met uh, Keigo. En wat de love dat doen met dit. Dan heb ik... Uh, oh, dan moeten we hem er weer even bij pakken. Mm. Nummer D. Ja, en op nummer drie heb ik staan uh, W&W met uh, Coming to Get You. Nummer, D. nummer ja. drie. Ja, ja kijk, hey. nou heb ik het ook een keer gehad. Zo, zijn Goed we dag, daar ook Thomas. weer vanaf. <laughs> <laughs> hey. Leuk is dat, hè? Nee. <laughs> uh, en nou, dan nou weet ik gelijk niet meer wat ik wil zeggen. Ja, iets met oh, ja. dubbel W WW. Uh, WMW uh, Coming to Get You. Die staat op mijn nummer weken. Uh, Deze week op nummer 3. Uh, WMW is een Nederlandse uh, DJ-producer uh, duo. Dat bestaat uit Willem van Hanegem Jr. Dus. Uh, De zoon van een oud voetballer, Precies, van Precies, die, die ja. En uh, Wart van der Harst. Oh, Alias uh, Reward. Reward. <laughs> <Okay. lacht> reward. Um, wist jij dat? Wat dat wist het ik? de zoon was van Willem van Hanegem. Nou ja, als ik hoorde van het is uh, uh, Willem van Hanegem junior... weet ik dat het de zoon is ja, van... Ja, nee, nee, nee. Maar ik bedoel WMW. <laughs> WMW. Ik ken het de Als het je het alleen WMW had gehoord... had je dan geweten dat het Willem van Hanigem zijn zoon was? Nee, natuurlijk niet. Hoe, ik nee. ken het de hele WMW niet. <laughs> Gaan we weer. <laughs> <laughs> Wat doe je hier? <laughs> Gewoon... Muziek draaien. Ja, je bent van de jazz niet? natuurlijk. Dit is meer mijn uh, genre. Country. Country. Niet oh, als ja. <laughs> Ik ben helemaal de plaat. Ik ben helemaal helemaal, helemaal de... de plaat kwijt. De pla oh, oh, oh, nou, leuk hè? Ja. Met mijn radio maken. Echt top. Maar dat is dus Willem van haneghem Junior. Ja, <laughs> ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Maar ze zeggen. doen ook uh, Happy uh, Hardcore, Hard Trends. Ja, klopt. Future ah, ja, dat Happy Hardcore hebben ze toen een tijdje gedaan, maar dat is niet uh, uh, helemaal uitgepakt, zeg maar. Ja, dat klopt, omdat het is... Uh, in 2007 zijn ze daarin begonnen, waarschijnlijk. Uh, en dat is gewoon ja, niet meer de tijd voor Happy Hardcore. Dat is echt gewoon ja. een stukje ja, ja. van jaren 90, Gewoon 1990 tot en met... 1999. Ja. En de rest, ja, ja, ja daarna ook nog wel een beetje. Maar dan, toen ging het alweer Nee, toen kwam je eerst nog dat jumpstijl. Hè? Dat jumpstijl Dat jumpstijl inderdaad. En, uh, uh, dat is wel nog een beetje. Dubstep en alles. Ja. Ja, het is... Ze bedoelen ook een beetje volgens mij van alles wat. Want als ze dat lijstje zien, dan denk ik van de, de pleuris. Nou, nou, nou, nou. Hé, hey, hé, hey, hey. Ja, maar hier heb ik dus nog nooit van gehoord. Hè? Big Room House. Dutch House. Wat is dat? Dutch House omdat ik denk ik het een idee. beetje een talige house is. Ja? Ja, ik uh, denk dat we een nummer uh, moeten draaien. Ja, ja, dan denk <laughs> het over 12 af. Hier is uh, Van der Song van Willem van Hanigem. Nee, W&W <laughs> met Coming to Get Deze week uh, op mijn nummer 3. Come, come over, I've been looking for you. You'll say my name like nobody can do. I break a sweat thinking about you and I. So tell me where you're at, I'm coming to get you up. Yeah. Oh, oh, oh, I'm coming again oh, oh, oh, I'm coming here. Mm -hmm. Je ik pas très Mangeer dat Manger je truc, je sens les pipo's. Ah, a a je zult me niet Je zult me niet Je zult me Je me niet Je zult me niet Je zult me niet Je Je zult Je zult me niet Je me Je Je me niet Je Je Je me Je Je suis pas très mytho Manger le truc, je sens les pipo ouais, Les people, oh pipos Ils m'endutent bête, bête, bête Tomber la première, merde, merde Il demande du bête, bête, bête bête Tomber la première merde Si t'as les critères ça me va Tu pas dans les délires de vice si Tu penses assurer c'est bon Tu peux déposer ton CV par mail Mais qui va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 twee deze week, uh, Jolie Nana van uh, Aya Nakamura. En ja, Aya Nakamura, wie is dat ook weer? Nou ja, zij is uh, bekend geworden van deze plaat. Nu denk je natuurlijk, oh, is zij dat? Ja. Nou, ja. dat is dus uh, Aya Nakamura. Of Aya, Danioko. Danioko. Danioko. Ja, het is een uh, Franse zangeres uh, met uh, Malinese afkomst. Ja. Ja. Ja. <laughs> um, ja in uh, Frankrijk was Nakamura al langer bekend. Wat namelijk in uh, 2018 was zij ook in België en Nederland uh, via MTV en YouTube te zien. En uh, te beluisteren dus, uh, met het nummer zoals ik net uh, dus zei, uh, Jaja. Daar is zij dus echt uh, bekend van geworden in, uh, nou ja, wereldwijd zeg maar. En laatst, um, afgelopen jaar had ze ook nog een nummer uitgebracht, uh, Pookie. Poekie Poekie. Poekie. En uh, ze komt uit uh, nou ja, Mali dus, uh, Bamako. Daar is ze geboren, zeker? Ja. Um, uit uh, 95, 10 mei 95 komt ze. Ja. Dus dat even kort over Aya Nakamura. En nou heb ik... Uh, oh, dan moeten we hem er weer even bij pakken. Jazeker. Nummer... Ja, dat is wel grappig om dit te vertellen. Want mijn nummer één is heet, uh, heet uh, Life of Live Without Your Love. En um, <laughs> jij zat net te kijken, hè? jij zat hem op te zoeken voor mij. Van, uh, Ga je ons wat vertellen? Ja, ja. Heb ja. Je een Life of Your Love, Love? Life Without Your Love, ja, dat ook. <laughs> nee, um, jij ging hem net opzoeken, want wij zoeken natuurlijk altijd op om wat te vertellen over de artiest. En um, die artiest heet Love Regenerator. Oké. Okay. Weet jij ja. dan over wie ik het heb? Ja, dan ik weet wel over wie we het hebben nu. Ik, ja, ik nu heb, ja. Ik heb het voor me staan. Maar daarvoor niet. Daarvoor ik dacht: wie is dat? En, toen, en ik zocht toen, het zo op op, op, op toen, de. Toen zei de ik wie het was en ja. toen dacht je: krijg nou het een nu weer. Ja, ik, ik zocht op uh, Wiki. zocht ik uh, naar Love, uh, wat jij zegt. Well, regenerating. Ja. ja, en toen kreeg ik uh, over de desbetreffende artiest. Ja, we hebben het dan natuurlijk over. Uh, nou ja, natuurlijk. We hebben het over Kelvin uh, Harris, oftewel Adam Richard Wells. Ja, of, oftewel die andere. <laughs> Love Regenerator. <laughs> oftewel, uh, nee. Nee, Calvin Harris, dus een nieuw nummer uitgebracht. Uh, maar ja, Live Without Your Love. Ik denk dat ik niet heel veel over hem hoef te vertellen. Want, uh, Ja, hij is geboren in uh, Schotland, dat kunnen we wel even vertellen. Wist ik ook niet, trouwens. Ik dacht ook echt dat het een, een volledig Engelse man was. Ja, ja. Uh, is dus niet zo. Nee, hij hij woont op, daar wel nu. Hij komt er een beetje hoog, hoog vandaan. Ja, hij heeft dus uh, is echt de grootste hit. Dat was gewoon in 2011. Ja. Hij is in, uh, sinds 1999 actief. Maar um, zijn eerste grote hit was uh, samen met Rihanna en uh, We Found Love. Ja, ja, dat is goed. ook ja, goed. Ja, ja, ja, dat is toen ook helemaal uh, booming gegaan. En uh, in 2014 was dat Summer. Um, in hetzelfde album en hetzelfde jaar 2014 was het ook uh, een Blame. Een jaar later, 2015, was het How Deep Is Your Love. In 2017 uh, was het Feels. En 2018 wordt nog steeds veel gedraaid. Een wereldhit. wereldzomerhit. Ook, ook One Kiss. Al jaren in de lijsten ja. te staan, Lijsten ja, ja. de lijsten. En uh, datzelfde album was ook uh, Promises en A Giant van vorig jaar. Ook enorm. En dat was wel een liedje voor jou, hè? Giant. Giant, dat was wel uh, in de tijd van de, de ja, EPD. Ja, ja, oh ja. ja? ja, ja, ja, ja. ja dat ja, heb ja. je natuurlijk ook nog gedaan. Dat heb ik ook nog gedaan, joh. Ik, ik zit alweer... Uh, Te nou, lang. Wanneer <laughs> ga ik weer? Nee. <laughs> grapje, grapje. Um, nee, Live Without Your Love, dus uh, van uh, Love Generator... Regenerator, a.k.a. Kelvin Harris, a.k.a. Edam Richard Wells, a.k.e. Uh, Patrick van Buren. Uh, nee. Ja, hier loopt weer uh, hè? te hard van stapel. <laughs> hier is mijn nummer 1, Love, Live Without Your Love, Kelvin Harris. I live your love. I can't live without your love My mind is always in a rush Sometimes I love you way too much I can't live without your love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 and live without your love Cool, stuck in my head Think about you Just can't get away Your love weer uh, Live Without Your Love. Love Regenerator. Ja. Lekker eten, Kelvin Harris. Dat was een lekker nummertje. Lekker het op 5 ja. ook wel. Ja, ik, ja? ik vond het. Uh, ja. Ben ik het mee eens? Ja, ja, wel. Ja, zeker. Ja, ik kon, kon hem zeker waarderen. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Hey, uh, resumeetje. Ja, maar dat is weer tijd. voor dat Het hè? is ja, tijd resumeetje. voor het resume. Nou, dan beginnen we op nummer 5. Daar had ik uh, Z met Funny. Haha. Uh -huh. <laughs> ja. En dan op nummer 4 had ik Kygo... samen met uh, Tina Turner dus. Een uh, remake van een uh, oud uh, ja, bekend plaatje. Een wereldhit. What's a love? I got to do with it. zo so, was nee. een wereldhit. Ja, ja, ja zeker. Dan hadden we de zoon van Willem van Hanegem Ja. Uh, met Coming to Get you, BMW dus. Dan op nummer 2 had ik uh, Aya Nakamura. De Frans Malinese dame dus. Um, en dan op nummer 1... Ja. Op nummer 1 had ik uh, Live Without Your Love van uh, The Love Regenerator. Oké, okay, oké. Okay. Dat is nu mijn vraag, hè? Vraag jij eens even aan mij. Waarom, weet... waarom, waarom Love Regenerator? Waarom ineens? Waarom niet ja. gewoon Calvin Harris? Weet ik veel. Want zijn naam zat er dan dus twee keer op. Love Regenerator. En dan ook nog Calvin Harris. Ja, misschien heeft hij, heeft hij wat uh, geproduceerd in dat liedje... In plaats van alleen dat zingen? Ja, maar waarom zou je je naam dan? Ja, misschien. Misschien heeft hij ook een, een producer gebeuren en die heeft hij erbij gezet of zo. Misschien wordt het wel een duo. Ja, met z'n tweeën. Alleen hij en zichzelf. Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, dat was mijn top vijf weer. Mooi hè? Nogal Mooi, heel veel <laughs> Ik zit dus voor de duidelijkheid. Uh, voor de luisteraars. Um, ik heb drie schermen voor me. Mijn linkerscherm, dat is uh, waar het nieuws en alles uh, op verschijnt. Het middelste scherm is... Uh, nou ja, heel ingewikkeld. Maar daar staan alle muziek op uh, wat we draaien. etc. En dan op mijn rechter scherm... Er staat al de hele avond... Staat daar een Facebookpagina van onze collega Patrick van Buringen open. Kennen we landfotografie. Ja, dankjewel. Die staat dus al de hele avond open. En um, de hele avond staat ook al de vlinder voor mijn neus. Ja, mooi vlinder. Het is gewoon een vlinder. Ja, maar hij is hartstikke mooi. Op Facebook en Instagram staat hij. Als je van natuur houdt, kijk even op de pagina. Ja. ja. ja. <laughs> Zelfpromotie. Um, wanneer ga ik hier betalen voor me? Ik kijk wel uit. Ja. <laughs> Juist. <Just. laughs> Tijd voor een muziekje. Denk je? Ja. Oh. <laughs> Wat is er? Muziek. <laughs> <laughs> nou, vooruit dan maar. dat was de nieuwe van... Wat is er, jongen? Niks. Dat kon er gewoon af. Dat was de nieuwe van Eva Max... met Kings and Queens hier op ZFM. Je luistert naar Zandvoort Pakt Uit. Nog een kleine tien minuten. Ja. Hé, hey, Thomas. Nee, nee, nee. Ja, er komt iets wel grappigs. Ja? Waarom? Zijn de nee, krom. Waarom zijn mannen slimmer tijdens de seks? Bro. <laughs> <laughs> nou? Dan zijn ze ingeplucht in de ik weet alles beter machine. Ja, ja, ja daarom moest je lachen. Ja, ik vond hem wel heel erg grappig. Ja, ik vond hem ook wel leuk. Sorry voor de mensen die hem niet zo grappig Sorry vinden. Sorry voor de vrouwen. Oh ja. Maar Dat zeggen ze toch zo. Wij weten alles beter. We weten het we weten niet beter, maar we weten gewoon alles beter. Dat zeggen ze. Of maak ja, ik het nu alleen maar ja, ja, dat denk ik wel. <laughs> <laughs> ik wil niet zeggen, of dat maak jij ervan. <laughs> ja. Oh, oh, oh. <laughs> Jongen, joh. moet er helemaal van bijkomen. Ja, dat is niet normaal. <laughs> oh. Heb je nog zo'n flauwe? Eh... <laughs> uh, um. Waarom gebruikt een ambtenaar nooit papieren zakdoekjes? Omdat er tempo op staat. <lacht> Jezus. Heel slecht, maakt niet uit. Oké. Okay. Meer uh... <lacht> sluikreclame. Nee, maar. Oh. Hoezo? Schiet er gewoon op. Ja. Weet je, het is al tien vragen. Kijk, kijk, kijk, Heb je er nog één? Nee. Nee, <lacht> vind niet Doe goed. Maar niet, dit is te laag. <lacht> Even over die vrouwen gesproken. Nou, vertel, Thomas. Wat denk je dat je gaat draaien? Uh, een een mine. Ja. <laughs> de rollen omdraaien. Weet je het al? Over de vrouwen gesproken? Ja. Tijgers. Bilan, wat ja. hip. Ik, ik, ik ben met die tijgers. Tijgers, tijgers, tijgers. tijgers. En we niet met liars. Liar, liar, liars, liars, liars, liars Maar ze doet nog steeds maar was Baby kom eens hier, want jij weet dat ik je ja mag Ja, ik ben met de gang die er gister ook was oh, die er gister ook was Maar baby kom, me, laat me zien wie jij nu bent Want ik word echt gek van jou Word oh, gek van jou Baby kom, laat me zien wie jij nu bent Want baby, ik word gek van jou Gek van jou Ik, ik, ik ben met die tigers Tiger, tiger, tigers en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 Met die tigers, tiger tiger tigers En we hangen niet met liars, liar, liar, liar Zen jacks, die is de mijne, mijne, my evening and it sounds just like a song I want more Mellon sugar. sugar. Ja, Thomas, dat hoor ik nou. Ja. Jij bent er volgende week niet? Nee, dat klopt. En wat ga je doen? Wat is er belangrijker dan de radio? Ja, dat is weer een evenement op het circuit, hè. Dus dat is ja. jouw prioriteit op de. Ja, ja. oké, okay. nee, dan weet ik dat. Nee, maar jij bent lekker. Ik ben er wel. Tuurlijk. Nee, ik, ja. laat, ik laat de luisteraars niet alleen. Maar jij vertelt mij wat, net? Wat? Jij gaat wat? gewoon op vakantie. Ja, ik ga op vakantie, maar dat is ergens in september. Was. Jongen, jongen, jongen, jongen, jonge. Een weekie. Ja, het is dus wel een weekie. Ja, een weekie. Dan dus mag jij een keertje wat alleen doen. Oké. Dus lukt dat jou. Ga je niet een midweek dan? <laughs> <laughs> Van maandag tot vrijdag? Kan, ik weet het niet. Dat gaan we straks om uh, half negen gaan we dat even bespreken. Spannend. Met een hapje en een drankje en een dingetje en een borreltje en shotjes. Camera... Nee, die had ik thuis. Oh. En dan moet ik ook ja. nog naar de hond om de hond uit te laten. Ook nog? Jij ja, joh, ik heb oppas een oppasthondje een beetje. Zo, weekie. je hebt het nog druk? Jazeker. En dan moet je ook nog werken? En dan moet ik door de week dan moet ik nog even werken. Van 7 tot vier. Je ja. hebt het er maar zwaar mee. Ja joh, ik heb het zo druk. En foto's maken dat wel nog de komende weken weer. Lekker de duinen in, struinen. Foto's maken struinen, van, de, struinen, van, een mooie van mooie vlinders. Ja, ja, ja. ja. Mooie braamparelvoer nee. vlinders. Of de, de band is Daphne. Ja. Ja. Dat is de officiële latijnse naam. Hoeveel? De, <laughs> de Brent is Daphne? Ja. Waarom heet het de Brent is Daphne? De, de, vraag dat maar aan de Latijnen. Is het Latijn? Dat denk het. Maar is dat van die rare naam? Daphne, Daphne is toch wel een redelijk nee, Nederlandse naam, veel. toch? Wat ik is het Frans? Ook, ik heb er geen verstand van eigenlijk. Ik maak gewoon een foto. Je ik maakt heb foto's. Van, en van <laughs> wat voor vlinder het is. Voor vlinder is dit vijf uur later... Oh. Is een app kunt foto maken en dan weet hij precies Oh, echt wat. waar? Ja. Oh, dat wist ik niet eens. heb je ook met plantjes en dingetjes. Ja? ja? Leuk hoor. Ik had laatst... Ik, ik, Mijn moeder die roept nog naar buiten. Ze zegt, weet je nou wat er voor vogel op het dak zit? Dus ik kijk hem. Geen flauw idee hè? Een of ander groot beest. Nou. Ja. En nu? Ja, dat weet ik. Niet. Nee, een, een aalsvogel uh, of zo. Oh, Hoe heet dat? Een aalspakiet. Uh, nee, nee. Een nee. <laughs> uh, aals, uh, aals ding nog wat. Iets aals. Met aals. aals. Iets met aals was het. Arend. Nee, nee, nee. Het was een... Ja, ik weet niet. Het leek een beetje op een... Op een... Op een, een, een reiger of zo. Een, vre een vreemde vogel. Ja, een vre Ik heb hem nog nooit gezien, nee. <laughs> Hij komt ook niet zo heel vaak voor ja. hier dan. Nee. En um, ja. Dat was het. Dat, was dat het? Ja. Ik denk dat we bijna klaar zijn nu, of niet? Ja, we hebben nog een uh, klein minuutje. Oké, okay, we lullen hem wel weer vol. maar we ja, dat is natuurlijk. <laughs> Daar zijn we goed in. <laughs> nou ja, dat is niet altijd waar Slap lullen. <laughs> nee, uh, we kijken morgen. Ja, morgen moet ik weer lekker om 7 uur uh, op mijn werk zijn. Je hebt het dat is toch zwaar mee, jongen? Ja, jongen. En jij, morgen? Uitslapen. Ja, jij ja, hebt ook zwaar, hè? Nou ja. <laughs> ik heb het hartstikke zwaar. Heel zwaar is? Uh, <laughs> uh, nee, maar uh, volgende week ben jij er gewoon? Ik, uh, ja, ik ben er volgende week gewoon. Ik ja. laat natuurlijk luisteren als niet alleen. Natuurlijk. Kijk, kijk, kijk. Ik ga wel proberen om te luisteren. Ja, daar geloof ik ook niks van. Nee, ik ook niet. <laughs> nee, dat komt vast goed. Dat komt dat zeker. Vast goed. Kijk of het in mijn eentje ook lukt. Nou, ik zal wel mijn top 5 doorsturen, dus uh, dat is. Uh... Als ik dat wil. Wil je dat? Jawel. Nou. <laughs> voor uh, volgende week? Ik ja. zeg. Uh, nou ja, tot volgende week niet voor mij. Nee, maar voor jou niet? Ik ga je aan de andere kant belden waarschijnlijk. Top, uh, tot volgende week, luisteraars. En uh, ik zou zeggen, like nog even onze Facebookpagina. Ja. Tot volgende week. Jojo. Oh, oh. <laughs> Via de kabel op 104.5.